Slam FM Foonfuck. Nou, hoogste tijd is het ervoor. De Slam FM Foonfuck. Rond 10 overal half Neem we elke dag iemand in de zeik. Vandaag spannende dag. Over drie maanden word ik vader. En vandaag wordt het babykamertje geleverd. Oh, dat is spannend. Maar nu las ik in de voorwaarden van het babykamertje... dat je bij een teleurstellende zwangerschap... alle spullen terug kan sturen en je je geld terugkrijgt. Daar nou vroeg ik me alleen af... wat valt er allemaal onder een teleurstellende zwangerschap? Dus dat heb ik even uitgeprobeerd bij de babywinkelkamer. Goedemorgen, Bob, ik kan klanten willen spelen met Ryan, waarmee kan ik u in zijn? Ja, Ryan, goedemorgen met Gaarthuis. hallo. Hallo. Uh, ik zie op jullie uh, website, mm -hmm. internet, uh, leuk dat jullie er ook iets mee doen trouwens, uh, dat uh, over den, uh, ten tegenval een teleurstellende zwangerschap, dat je dan eventueel uh, producten kan uh, laten retourneren. Mm -hmm, dat klopt, dat klopt. Nou, uh, is dat bij, uh, bij mij aan de hand? Bij, uh, bij ons? Nou, in ieder geval zo dat het zeer vervelend natuurlijk, is. Wel tot... Ja, heel vervelend. We zitten er echt ja. mee in ons maag, dat begrijpt u wel. In, uh, ja, zeker. Het bezoek ook, ja, moet ik eerlijk zeggen. Het is een moeilijk iets, maar je moet er even doorheen. Ja, dat uh, begrijp ik. En misschien trekt het nog bij, uiteindelijk het verdriet. Het, uh, uh, dat kan allemaal. In ieder geval veel sterker in ieder geval? Alvast nou, dank u wel, ja, want dat hebben we wel nodig. Uh, nou heb ik alleen wat uh, producten besteld. Ik heb alleen even wat vragen erover. Want ik moet zeggen dat ik de paparazzi niet bij de hand heb op dit moment. Uh, want wij hebben de, we hebben wat, wat dingen zoals een kinderstoel en een commode, een hoge wieg hebben we bij jullie besteld. Uh, maar nu willen wij toch liefst uh, ja, een, een wieg met wat, uh, ja, wat extra klambuster eroverheen. Dat dat allemaal niet zo zichtbaar is. Uh, dus ik vroeg me af hoe breed is het begrip uh, teleurstellende zwangerschap dan hè, in zo'n geval. Wat bedoelt u? Nou, onder welke voorwaarden kan je het terugsturen? Ik bedoel. Uh... Nou, uh, mijn net heeft u ook ontvangen. Uh, het kind of uh, de, de spullen? Nee, nee, nee, nee. De, de, de spullen, ja. Twee weken terug ongeveer? Kijk, je kunt sowieso dan alle tijden, zonder reden, maandingsuit, binnen 30 dagen kunt je alles terug retourneren. Oké, okay, maar ik hoef er niet een reden van de opgave bij te zetten ofzo? Ja, je kunt, kunt u erbij zetten op de achterkant van de factuur, al zou de kleur niet goed zijn. Dus... Ja, de kleur, dat is namelijk precies het probleem. U slaat de spijker op zijn kop. Het is namelijk helemaal een beetje smerig, vies, ranzig, geel uitgeslagen. Nou goed, dan, dan kunt u dat gewoon erop zetten hoor. Wij willen het liefst nu wat uh, gesluiwende babyproducten bestellen, voord, voordat we hem uh, ter adoptie uh, afstaan, snapt u? Mm -hmm. Het kind. Oké. Want het is ja, het is een erg uiteindelijk een erg uh, bizar teleurstellende zwangerschap geweest. Mag ik best wel weten. Oké. Okay. Ja. Um, nou goed, je kunt hem gewoon nog iets Het is echt een uh, honds lelijk kind. Maar dat je. Ja, mensen zeggen wel eens, oh, wat een wolk van een baby. Nou, dit was een donderwolk. Oké. Okay. Het is echt verschrikkelijk. Maar we kunnen dus om die reden gewoon terugsturen. Ja, zeker. Want echt, uh, visite rent gillend naar buiten als ze komen kijken. Beschuit met nou, meisjes wordt. Me uh, uh, nee met zelfs beschuit met meisjes wordt gewoon ter plekke uh, over de baby uh, uitgekotst. Uh, zo schrik is het. Uh, is echt verschrikkelijk. Dus vandaar dat we de spullen even terug willen sturen. Oké, okay, dat is prima. Prima. Dan, uh, dan ga ik het in orde maken. Mm -hmm. Moet ik er nog foto's bij stoppen ter uh, bewijs? Nee dat, nee, dat hoeft niet. Nee, dat zou ik ook niet doen, hè, want uh, uw medewerkers retourneren spullen. die schrikken zich ook te culderen, denk ik. Ik kan hem gewoon retourneren. Prima, ben ik zover, even voldoende. Oké, okay, praat de Dank, dag, dank dag. u wel. Dag. Dag.